Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een jongen van 15 uit Den Haag wordt verdacht van een dodelijke deal. Dat zegt het openbaar ministerie. De jongen zou eerder deze week een Poolse man van 39 een tram hebben geduwd. Die overleefde dat niet. Volgens het OM wist de jongen dat de tram maar aankwam toen hij duwde. Daarom wordt hij verdacht van doodslag. Hij moet morgen al voor de rechter komen... Twee andere jongens, die ook waren opgepakt, zijn vrijgelaten. Maar zij kunnen nog wel straf krijgen omdat ze zijn weggegaan zonder het slachtoffer te helpen. Chemissionair premier Rutte wil dat er goed gekeken wordt naar de zaken van kinderen die uit huis zijn geplaatst... nadat hun ouders slachtoffer werden van het toeslagenschandaal. Eerder deze week zei het CBS dat het om dik 1100 gevallen gaat. Het is natuurlijk een ernstig bericht. Sowieso is natuurlijk het hele dossier van de kinderopvang de toeslagaffaire is verschrikkelijk. Van A tot Z, daar is geen discussie over. Het raakt heel veel mensen, heel persoonlijk. Het raakt heel Nederland. Dit is ook weer nieuws wat deze week naar buiten is gekomen. Dat zijn we heel precies aan het uitzoeken. Het demissionaire kabinet komt zo snel mogelijk met een uitlegbrief aan de Tweede Kamer. Het is nog steeds niet duidelijk of Nederlanders die op dit moment in Marokko zijn teruggehaald mogen worden. Er mogen daar geen vliegtuigen meer landen die uit Nederland, Duitsland of Groot-Brittannië komen vanwege corona. Luchtvaartmaatschappij Transavia wil extra vluchten inplannen om gestrande reizigers op te halen, maar heeft nog geen toestemming van de Marokkaanse regering. En honderden spuitbussen zijn er nodig om de grootste muurschildering van Nederland te maken. Twee kunstenaars verven met behulp van een hangbruginstallatie een muur van 54 meter hoog. Was wel even slikken. In eerste instantie, toen we deze muur zagen, hadden wij zoiets van ja, hij is wel erg hoog. Want het is echt een jukkel. Hij, hij is 17 verdiepingen. We hebben er toch voor gekozen om toch deze muur te pakken. En het is ook wel echt de meest indruk, indrukwekkende muur die we ooit hebben geschilderd. Het duo maakte eerder muurschilderingen, allemaal met een thema van Nederlandse artiesten. Ze zijn nog zo'n drie weken bezig om het kunstwerk af te maken, tenzij het flink blijft waaien. Het weer, veel regen en wind vandaag. Op sommige plaatsen kan het omweren en hagelen. Vanavond iets rustiger, maar morgen weer onstuimig met zo'n ongeveer 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar files voor de Koentunnel op de A10 Noord bij Amsterdam. Heb je 5 minuten oponthoud. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het langzaam tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. Daar is de vertraging nog 10 minuten.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 Dit is de Zomer van ZFM. Met, Met nu. Zandvoort draait door. Ik altijd meteen uh, les in de zin van is dit een hit geweest, anders moet je hem niet draaien. Nou, dit is wel een hit geweest, de top 10 notering uh, destijds in het uh, midden van de jaren 80. Killing Joke en Loveline Blood. En dan ook maar gelijk uh, meteen uh, de lange versie er maar even bij gepakt. Uh, welkom bij deze live versie van Zandwoord, draait door, maar dat had je al lang al begrepen.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 Between the sexes and there'll be no people left was ik toen dit nummer een hit was. Nou, niet echt een hit, maar hij uh, had er wel een top 40 notering mee. There's a Joe Jackson in 1982 met uh, Real Man. Ik uh, vond het toen al een uh, mooi nummer. En dat uh, is, denk ik, ook waarom het uh, liedje ook zo mooi is. Omdat het uh, over mannen gaat die zich willen onderscheiden... in allerlei dingen en allerlei maten en weet ik allemaal wat nog meer. Daar gaat het liedje eigenlijk over. Mo, uh, ik zei dat, het een, uh, dat ik het uh, heb gebracht bij het onderdeel... Japis kutnummer bij Kant Nog Wal show. Nou, dat is een onderdeel uh, dat is een beetje schertsend bedoeld... dat ik niet gelijk meteen gebombardeerd word. Dan kan je dat toch niet zeggen, hier op die radio. Nou, dat kan ik wel, maar het is helemaal geen K-nummer. Nee, het is een hartstikke mooi nummer, want ik heb het uh, zelf gezien... toen Mo uh, dit deed in de Stad Schouwburg Philharmonie in Haarlem... Uh, waar de popronde op dat moment plaatsvond. En 3FM... De grootste popzinner, de grootste publieke popzinner van Nederland. Want uh, daar hebben we het over. Die loopt al heel erg weg uh, met, uh, met deze single. En dat, uh, ja, dat moeten we dan ook maar gewoon volgen, vind ik dan eerlijk gezegd. Want het is ook gewoon een liedje wat beklijft en bij je blijft. Uh, de, datzelfde geldt eigenlijk ook, want die is ook nog ooit op 3FM geweest. En zelfs de dame in kwestie is hier ook zelfs in de studio geweest. Om hier een aantal nummers te laten horen, waaronder deze. En tegenwoordig verkoopt ze ijs in Amerika. Jeruzalem uit Shadowlands. 6.9. Zie She does, oh she does, yes she does And if somebody love me like she do She really done me Oh, she done me She done me good I guess nobody ever really done me De Beatles waren dat met Don't Let Me Down daarvoor hoorde Jeruzalem met Shadowland. We gaan nog eventjes door, want we hebben nog zes minuten tot aan de nieuwsflits van half zeven. En dit is er eigenlijk ook wel een, want ik krijg elke keer dinsdag les van je moet een beetje hits draaien. Nou, dit is er ook weer zo eentje. Namelijk van een heel mooi album van Tango in the Night, waar er ook miljoenen van verkocht zijn. Net als één hele grote... Daarvoor in uh, 77 Rumors, daar stond dit ook op, Little Lies. Het goede nieuws is, is dat uh, Lindsay Buckingham... Uh, ondanks uh, dat hij uit die groep is uh, gekegeld... Uh, zelf ook weer actief is. Want hij heeft uh, niet zo lang geleden een solo-album afgeleverd. Uh, en ik moet je zeggen, hij klinkt goed hoor. Dus het is niet uh, zo dat... Uh, dat dat hij met zijn hoofd tussen zijn armen zit... en zegt van, nou, wat ben ik zielig. Nee, dit is nog heel goed. Uh, dit is uh, van langere tijd er, terug. 87, wel te verstaan, Little Lies uh, van Fleetwood Mac... met het onmiskenbare stemgeluid van Christine McVie Tot aan de nieuwe splits van uh, half zeven. Een, een echte ouderwetse klassieker. Ja, tuurlijk. Want die hebben we ook hier in dit uur. Deze van de Doors en de nummer People Are Strange...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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Tegen de Nederlandse rapper Murda is in Turkije een aanklacht ingediend... omdat hij in zijn nummers het gebruik van drugs zou verheerlijken. Op basis van de aanklacht kan hij een celstraf krijgen van 5 tot 10 jaar. Justitie verdenkt een jongen van 15 ervan... dat hij afgelopen maandag een man in Den Haag onder de tram heeft geduwd. Het slachtoffer kwam om het leven. Volgens het OM wist die jongen dat de trammer aankwam toen hij duwde... en daarom wordt hij verdacht van doodslag. Het is nog niet duidelijk of Marokko repatriëringsvluchten naar Nederland toestaat. Transavia wil gestrande reizigers met extra vluchten gaan ophalen, maar moet wachten op toestemming van de autoriteiten in Marokko. Het weer, vanavond neemt de wind af en vooral in het noorden kan nog een bui vallen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of zes. Uh, is ABBA weer ineens opgedoken met nummers die ze in 2018 hadden opgenomen. Was dat is wel heel erg leuk. Uh, die hebben ze opnieuw uitgebracht. Singles als I Still Have Faith In You en Don't Shut Down Don't Shut Me Down uh, die hebben ze dus uitgebracht en er is dus ook een nieuw album aangekondigd Voyage. Waarom zeg ik dat? Dat heeft alles te maken met die hit in 1982 die Frieda had van ABBA. Nadat doen ophoudt te bestaan is, zij het zal op pad omgegaan. En de eerste, de beste single die ze uitbracht heeft ze gedaan met Fel Collins. Ook te horen op dit nummer. Zelfs geproduceerd door de drummer zelf. En dat nummer werd ook nog een hit hier in Nederland. Namelijk een derde plaats haalden ze daarmee in de Nederlandse hitlijst in de Nederlandse top 40 wel te verstaan. Uh, geldt uh, dat ook voor deze man? Nou, uh, het is wel een heel bijzonder nummer. Want het is uh, geïnspireerd op een boksmatch tussen Joe Frazier of George Foreman en Muhammad Ali. Gebeurde in Zaire. Oftewel, Rumble in the Jungle, Johnny Once there was a battle there. In Zion, in 100,000 people there. In Zion, in dire. All those people gathered there. In Zion, in dire. To see the rumble in the jungle there. In dire. There came a man called Elijah. In Zion, in dire. For stars in Zion, Zion, all those people. uit Breda. Het is een nieuwe Nederlandse band. Lights by the Sea. En morgen gaan zij hun album uitbrengen. Only Makes Death. Icons ...of Only Death Makes Icons, ik moet het goed zeggen. Only Death Makes Icons. En vanavond zit Davy Knobel in Alternative FM. Hij is een van de twee mensen van Light by the Sea... ...en die gaat dan uh, vertellen over dit album. Daarvoor hoorde Johnny Wakelin met Insire, de boxers George Foreman... ...en Mohamed Ali speelde, uh, speelde, die hadden een boxgevecht op 30 oktober 1974. Dat is ook weer bijna 47 jaar geleden. Het dus past eigenlijk best wel eerlijk gezegd. In deze tijd van het jaar. Het is een beetje uh, zoiets als de dagen richting Halloween. Krachtwerk met de model. ZANG ...normalige radio uit Zolver. Ook weer een beetje blij. Natuurlijk, want als je een dansklassieker niet op de donderdagavond hebt gedraaid... ...dan word je te plekke hier gevierend Crystal en uh, After the Dance is Through. Spellen we nog wel eens uh, toen we nog een beetje op de zolderkamer... ...stoute dingen deden met een illegale zender of weet ik veel wat. En Crystal was uh, dus de uitvoerder. Daarvoor kraftwerk met de uh, monnel ook alweer van uh, heel wat jaren terug denk wel uit de jaren 80 uh, die kant uit. Uh, en het was toch wel een heel mooi nummer eerlijk gezegd. Beetje de voorloper van wat we heden ten dagen de electro uh, noemen. Maar ja, er zaten ook vette synthesizers in. Tegenwoordig zijn er ook een aantal mensen die kraftwerk ook als voorbeeld nemen. Als je elektro een uh, beetje georiënteerd bent natuurlijk. Hè? Want dat uh, is dan wel een voorwaarde. Tot aan het nieuws van 7 uur. En dan hebben we nog uh, drie uurtjes onteurden Dat mag ik dan weer doen. Dat vind ik altijd wel heel fijn. Is uh, de wat uh, minder bekende nummer van Billy Joel, maar wel van een heel groot album, The Nylon Curtain? Daar stond Good Nights Gone op. Maar ook deze. En dat is precious, breekt jezelf na 7 uur. You have to learn to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 call me paranoid, pressure, but even you cannot avoid pressure, you turn the tap dance into your crusade.